Vandaag deel 1. Hoe het begon. 28 mei 1939. Een chic Paris restaurant. In de late avonduren. Goedenavond, mevrouw Lieden. Goedenavond, mademoiselle Jean-Zé. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ha, beste Emile. Wij zullen straks ongetwijfeld jouw exquise schotels eer aan doen... ...maar bij ons allereerst een fles van die voortreffelijke champagne. Heer graag, Ah, Parijs. Heerlijk om hier weer terug te zijn. De enige stad waar een mens nog kan leven... Mimi, Montichou, wij zullen ervoor zorgen dat we een paar mooie weken hebben. Ik ben zo blij dat je weer vrolijk bent, Charlie. Vannacht was je zo onrustig. Je hebt drie talen door elkaar gesproken. Ik kon natuurlijk alleen maar verstaan wat je in het Frans zei. Is er iets niet in orde met je pad? Hoezo? Oh, je hebt in je slaap onafgebroken gepraat over uitwijzen en over verblijfsvergunningen. Er zijn op het ogenblik zoveel Duitsers in Parijs die moeilijkheden hebben met hun pad. Je bent lief, Mimi, maar je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Toegegeven, ik heb een onaangename tijd achter de rug. Bijzonder onaangenaam. Men heeft mij onrecht aangedaan, Monsieur. Men heeft mij schandelijk bedrogen. Onrecht aangedaan? Bedrogen? Maar wat is er dan gebeurd? Ik zal het je zo vertellen. Een ogenblik, ma chérie. Ja, schenk maar zin, Emile. Merci. Bravo. Bravo. Dank je. Zo is het goed. Ja. Sta mij toe een heel dronk uit te brengen... op het te succes van de jonge actrice Nini Chambu. Heel charmant. En ik drink op mijn beurt op het succes en welzijn... van de Londense bankier Thomas Lieven. Zo. Zo. En nou moet je mij vertellen wie jou onrecht heeft aangedaan en wie jou heeft bedrogen. Een man uh, voor wie ik mijn hand in het vuur had willen steken. Je weet dus al hè, dat ik bankier ben. Met mijn collega Malok bezit ik een bloeiende zaak in Lombard Street 122 in Londen. Een paar dagen geleden stapte ik het privékantoor binnen dat ik met Malok deelde. Hallo lieven. Morgen Malok. Zeg, wanneer dacht jij naar Brussel te vliegen? Vanavond. Gelukkig, het is de hoogste tijd. Je weet zelf hoe de koersen kelderen. Een gevolg van dat vervloekte verdrag tussen de natie en Italië. De krant al gezien? Ja. Dan weet je er alles van. Voor de rest kan de tikker je vertellen wat je maar weten wilt over het koersverloop. Ik heb trouwens al een lijstje gemaakt van de stukken die ik op het continent te stoten. Maar eer we die samen doornemen, wil ik je graag een persoonlijk verzoek doen, lieve. Mm -hmm. Je herinnert je ongetwijfeld Lucie nog wel? De knappe blonde Lucie Brenner uit Keulen? ja. Ik dacht, ja... Ik vind het eigenlijk, eigenlijk gewoon aangenaam je hiermee te moeten lasten vallen, maar... Ik dacht dat je, nou, als je nog toch in Brussel bent... Misschien wel bereid zou zijn even over te wippen naar Keulen... En met Lucie te praten. Keulen? Maar waarom ga je zelf niet? Je bent immers zelf ook Duitser. Ik zou heel erg graag zelf weer naar Duitsland gaan... Maar de internationale situatie... Hè. We kunnen op het ogenblik moeilijk allebei tegelijk weg, denk ik. Bovendien heb ik, om eerlijk te zijn, Lucie destijds heel erg gekwetst. Er was een andere vrouw in het spel... Nou, ik wil er liever niet over uitweiden. Maar Lucy had volkomen gelijk dat ze me verliet. Zeg haar dat ik om vergeving vraag. Ik wil niets liever dan alles goedmaken. Probeer haar te overreden maar een kans te geven. Ze moet bij me terugkomen, lieve. Ze moet. 1, 7, 3, 6, 2, 1. Hopelijk is ze thuis. Hm. Mm -hmm. Met Brenner. Uh, juffrouw Brenner, met Lieve. Thomas Lieve. Ik ben zojuist een keurige gearriveerd ah. en... <laughs> was dat een vreugdekreet? Oh, mijn hemel. Juffrouw Brenner, Malok heeft mij verzocht u op te zoeken. De... Ach, nee. De ellendige ploeg. Juffrouw Brenner, luister u nou even. Malok wil u via mij om vergeving vragen. Mag ik naar u toekomen? Maar ik heb beloofd dat... Het kan dat ik... me niet schelen wat u hem beloofd hebt. Verdwinkt u maar liever met de eerstvolgende trein, meneer Lieve. U hebt er geen flauw idee van wat er hier aan de hand is. Nee, nee, juffrouw Brenner. U bent degene die niet weet wat er aan de hand meneer, is. Meneer Lieve... Juffrouw Brenner, blijft u alsjeblieft thuis en wacht op mij. Over tien minuten ben ik bij u. Als ik niet onmiddellijk een taxi vind over een kwartier. Inderdaad stond ik precies veertien minuten later... voor de deur van Lucie Brenner. En precies 31 minuten daarna voor het schrijfbureau van commissaris Hafner... hoofd van de speciale afdeling D... van de Keulse afdeling... der geheime staatspolitie. Zo, zo, zo, zo, zo... ik hoor dat jij een kameraad in elkaar geslagen hebt, hè? Daar zul je nog zwaar spijt van krijgen, lieve. Voor u ben ik nog altijd meneer, lieve. En wat die kameraad... van u betreft... als men mij onverhoeds beetpakt... vergeet ik alles. Behalve dat ik de zwarte judoband heb. Wat wilt u overigens van mij, want... Waar waarom hebt u mij laten arresteren? Ik heb u laten arresteren wegens overtreding van de devisewet. Ik heb overigens al lang genoeg op u moeten wachten. Op mij? Ja. Of op uw compagnon Marlok. Sinds die Lucy Brenner terug is uit Londen, heb ik haar in het oog laten houden. Kijk, ik dacht zo, vroeg of laat komt een van die brutale honden hier wel opduiken. En dan heb ik hem. Enfin, het beste lijkt me dat u het dossier maar eens inkijkt. Dan weet u meteen wat waar materiaal tegen u hebben dan zult u wel een toontje lager zingen. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Maar ik ben wel nieuwsgierig. U schijnt het nogal grappig te vinden. Nou, u zult ook moeten toegeven dat het een mooi geintje is. Meneer Lieve, uw firma, de firma Marlock Lieve... of althans degene die onder deze naam opereerde... heeft in januari, februari en maart 1936... met illegaal getransfereerde rijksmaken aan de beurs... te Zürich Duitse pandbrieven gekocht... Die daar in verband met de internationale machinaties tegen het derde Rijk tegen een vijfde van de nominale waarden verhandeld werden. Internationale machinaties wel. Uh, ja, ja, ik ben aan het woord. Vervolgens hebt u door een Zwitserse stroomman hier te landen een aantal schilderijen laten opkopen die tot de ontaarde kunst behoorden. 30% van de koopsom hiervan werd voldaan in Zwitserse franken, zijnde dit een der voorwaarden waarop de uitvoervergunning werd afgegeven. Het derde Rijk had nu eenmaal dringend behoefte aan de visa maar de resterende 70 procent zijn... en helaas hebben we dat te laat bemerkt... door uw strooman betaald met Duitse pandbrieven die hier de nominale waarde hadden... en dus vijfmaal zo hoog genoteerd stonden als in Zürich. Wat denkt u? Kunnen we hier spreken van een overtreding... van meerdere overtredingen van de devise Met ja of nee? Ja, nu is het ineens uit met de praatjes, hè... Commissaris, ik verzeker u dat ik van deze hele geschiedenis... Niets af weet. nee, natuurlijk. Nee, dat zou ik ook zeggen als ik in uw schoenen stond. Ja, niet dat het u ook maar een steek zal helpen, maar... Mag ik even opbellen? Wie? Baron van Wiedel. Nooit van gehoord. Zijne excellentie, Bodo Baron van Wiedel. Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nog nooit van die meneer gehoord, natuurlijk. Ja, ik... Haal uh... die tandenstoker uit uw mond als u tegen me spreekt. Ja, wat, wat wilt u dan van de baron? De baron is mijn beste vriend. En als u mij niet onmiddellijk met hem laat telefoneren... kunt u morgen een ander baantje zoeken, dat zal ik verzorgen. Hallo? Centrale? Centrale? Ja, spreek ik nou met de centrale, ja of nee? Kun jij je niet behoorlijk melden, stoethaspel? En laat me dat niet meer, horen, je... Ja, met Hafner. Geef me als de gesmeerde bliksem buitenlandse zaken, Berlijn. Ja, natuurlijk, op de directe lijn. Ik zeg toch, als de gesmeerde bliksem... Nou, nou. Ja, met Hafner, hier. Von Wiedel? Uh, excellentie, een ogenblikje, alsjeblieft. Hallo? Hier, Von Wiedel. Bodo, met lieve, met Thomas Lieven. <laughs> Thomas, kerel! <Kiro. laughs> Ja. daar heb je mij destijds toen ik lid werd van de partij een wereldpersoonlijke boekpredikatie gehouden, die komt door de klok. Ja. En nou zit je zelf in de getafel. Ja, maar, maar Bodo, ik. Uh... Eigenlijk. Ja. Zeg, ik hoorde de geleden van Riemen Trom of van Zag dat jij een bank in Engeland had. Ja. Ik vertel me dat ook toch. Hè? Ik, ik, de... ik heb ook een bank, Bodo, moet je horen? de ah, Buitendienst, dus ik begrijp het al. Die banken natuurlijk een bouquage. Nou. Uh... Ik lach van een aanzet. Bodo, ik... ik zeggen? Bodo, Bodo, luister nou eindelijk eens eventjes naar me. Ik werk niet bij de Gestapo. Ik ben door de Gestapo gearresteerd. Bodo, heb je me niet verstaan? Ja, ja, helaas wel. Wat, waarvan word je beschuldigd? Van de vieze smokkel. Maar ik ben er totaal niet debat aan. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar, uh, ja, ziet er toch wel redelijk uh, uit, hoor. Het beste en de vrienden. Uw beste vriend, zei u toch? Ja, ja, ja, ja, van je vrienden moet je het hebben. Enfin, we zullen de heer liever dan maar eens voor de nacht onderdak brengen. Want het ziet er wel naar uit dat hij voorlopig aan onze goede zorgen toevertrouwd zal blijven. Ze namen me van alles af: mijn das, mijn veters op mijn schoenen, mijn portefeuille en mijn geliefde repetitiehorloge. De rest van de dag en de daaropvolgende nacht bracht ik door in een cel. Mijn hersens werkten koortsachtig. Er moest een uitweg zijn, dat moest. Maar vinden deed ik hem niet. De volgende ochtend werd ik echter opnieuw verhoord. En toen ik Hafner's kamer betrad, zag ik naast de commissaris een majeur van de Weermacht staan. Een bleke, zorgelijke man. Hafner zag er geërgerd uit. Hij scheen een twistgesprek achter de rug te hebben. Dit is de man, major. In gevolg het ontvangen bevel zal ik u met hem alleen laten. Ik ben majoor Loos van het verdedigingskringcommando Keulen, meneer Lieve. Waarom Van wie dat heeft me opgebeld... met het verzoek uw belangen te behartigen? Mijn belangen te behartigen? U bent natuurlijk volkomen onschuldig. Uw compagnon heeft u erin laten lopen, dat is nogal duidelijk. Ik ben blij dat u tot dat inzicht bent gekomen, majoor. Ik mag dus vertrekken. Vertrekken? Lieve hemel, was maar waar, meneer Lieve. U gaat naar het tuchthuis. Maar ik ben immers onschuldig. Volgens mij wel, meneer Lieve. Maar ziet u kans dat de Gestapo mensen hun verstand te brengen? Ik niet. Dat kan ik u wel vertellen. Nee, uw compagnon heeft het allemaal keurig uitgedokterd. Het is maar wat je keurig noemt. Kijk eens hier, meneer Lieve. Eén uitweg staat er natuurlijk altijd nog voor u open. Hmm? U bent Duits staatsburger... U kent de wereld. U bent een beschaafd mens. U spreekt vloeiend Engels en Frans. Mensen als u zijn zeer gezocht in deze dagen. Zeer gezocht? Door wie dan wel? Door ons. Door mij. Ik ben officier van de abweer, meneer Lieve. Uit hoofd van mijn functie kan ik u hier uitkrijgen. Maar alleen dan. Als u zich bereid verklaart voor mij dus... voor de militaire abweer te werken. En, we betalen nog goed ook. Ja, als er geen alternatief is. Er is geen alternatief, meneer Lieve, dat kan ik u verzekeren. Of u treedt in dienst van de militaire apweer, of u verdwijnt voor wie weet hoe lang in het tuchthuis. En waar zou ik mijn, uh, mijn werk voor u moeten verrichten? Uiteraard in Engeland, meneer Lieve, in Londen. Voor het oog van de wereld gaat u gewoon door met uw dagelijkse werkzaamheden als bankier. Uw bezoek aan de beurs, aan uw clubs. Zo kunt u ons het meeste van nut zijn. Uiteraard krijgt u uitvoerige instructies. Om te beginnen... ...morgen vliegt u met de machine van de Lufthansa terug naar Londen. Vliegveld Croydon. Paspoort, alstublieft. Alstublieft. Dank u zeer. Lieve... Thomas, woordbedrijven. Ja. Dat klopt. Het spijt me, meneer Lieven. U mag geen voet meer op Britse bodem zetten. Wat moet dat betekenen? U bent vandaag uitgewezen, meneer Lieven. Maar... Wees zo goed mee te volgen. Er zitten twee heren op u te wachten. Als u vragen hebt te stellen, kunt u het aan hen doen. Hier is meneer Lieven. heer. Mijn naam is Morris. Love, Joyce, mijn naam. Heren, wat heeft het alles eigenlijk te betekenen? Ik woon al zeven jaar in Engeland en ik heb me nergens aan schuldig gemaakt. Bekijkt u deze krant maar eens, meneer Lieven. Ja. Ja, nou, eh, uh, Londense bankier in Keulen gearresteerd. Tjong, tjong. De, een drie kop nog wel, zeg. Dat bericht is overigens voorkomen. Juist, heren. Maar ik begrijp niet wat dat met mijn uitwijzing te maken heeft. Wanneer heeft men u gearresteerd, meneer Lieven? Heer, gisteren. En vrijgelaten heeft men nu gisteren. Kijk, en nu vragen wij ons af waarom de Duitsers dat wel gedaan zouden hebben, begrijpt u? Wij vragen ons af waarom de Gestapo een man zou vrijlaten die zij de dag tevoren heeft gearresteerd. Dat is heel eenvoudig, ik ben onschuldig gebleken. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, u kijkt elkaar zo veelbetekenend aan, heren, gelooft u mij soms niet? Nou, meneer liever, laten we er niet omheen draaien. Wij zijn van de Secret Service... We hebben inlichtingen gekregen uit Keulen, uitvoerige en betrouwbare inlichtingen. Het heeft totaal geen zin dat u ons probeert voor te liegen. Nou, des te beter, heren, des te beter. Als u van de Secret Service bent, dan zal het u ongetwijfeld wel interesseren... dat de Gestapo mij alleen heeft vrijgelaten... omdat ik me bereid heb verklaard voor de Duitse militaire abweer te werken. <laughs> Meneer lieve, voor hoe naïef houdt u ons eigenlijk? Ik vertel u de zuivere waarheid. De Duitse abweer heeft mij geprest... En dus voel ik me aan mijn belofte niet in het minst gebonden. Ik wil hier in vrede leven. U gelooft toch zeker zelf niet dat wij u na deze bekentenis nog zullen binnenlaten in Engeland? U bent officieel uitgewezen zoals iedere buitenlander die in conflict komt met de wet. Ja, maar ik ben toch volkomen onschuldig? Mijn compagnon heeft mij bedrogen. Marok heeft mij erin laten lopen, willens en wetens. Als u me niet gelooft, gaat u dan naar hem toe. Dan kunt u ons gesprek bijwonen en dan zult u zien dat ik de waarheid spreek. En nu kijkt u elkaar alweer zoveel betekenend aan... Een gesprek met uw compagnon is uitgesloten, meneer Liever. Ik zie niet in waarom. Omdat meneer Marlok Londen voor zes weken verlaten heeft. Le, lo, Londen verlaten. Inderdaad. Mm -hmm. het, waar is hij dan heen? Men zegt dat hij naar Schotland is vertrokken, maar niemand weet precies waar hij nog toe, wat moet ik dan beginnen? Terugkeren naar uw vaderland. Dat is de enige oplossing. Zeker om het daar opnieuw te laten opsluiten. Ze hebben me toch alleen maar in vrijheid gesteld omdat ik dan in Engeland voor ze kon spioneren? Voor zover ik zien kan, meneer Liever, staat er slechts één uitweg voor u open. En welke is dat dan wel? Dat u voor ons aan het werk gaat. Als u bereid bent met ons mee te werken tegen de Duitsers, laten wij u niet alleen in Engeland binnen, maar helpen wij u bovendien tegen Marlock. U staat dan onder onze bescherming. Onder winstbescherming. Onder bescherming van de Secret Service. <lacht> meneer Liever, ons aanbod is ernstig gemeend. Er valt niet om te lachen. De ernstig gemeend of niet, ik sla het af, heren. Ik ga naar Parijs. En daar neem ik de beste advocaat van Frankrijk in de armen... en begin een proces tegen mijn compagnon... en tegen de Britse regering. Dat zou ik niet doen, meneer Liever. Dat doe ik wel, dat kunt u oprekenen. U zult er spijt van krijgen. Dat zullen we dan maar afwachten. Ik weiger eenvoudig te geloven... dat de hele wereld één groot gekkenhuis is... Zo zie je, Montichoux. Er kan in vier dagen heel wat gebeuren. Maar nu is alles weer achter de rug. Maar ik moet je eerlijk zeggen... dat ik me nu al verheug op de gezichten van de leden van mijn club... als ik met dit verhaal op de poppen kom. <laughs> ah, nu, Chérie, heb ik behoorlijk honger gekregen. Ah, en ik. Ja. Oh, maar daar komt Emile. Monsieur, mag ik zo vrij zijn? Natuurlijk, Emile. Uh, wij zullen beginnen met een seconde. En daarna een krabbenstaartsoepje... Een vervolgens lendenstuk met champignons... en als dessert een coupe jacques. Steek het, monsieur. Maar, uh, Wij hebben honger, Emile. We zijn in de schouwburg geweest, Shakespeare met Jean-Louis Barrault. Oh, dan mag ik u dan warme zalmbroodjes aanraden... in plaats van een oh, duivel, monsieur. Shakespeare is een vermoeid hoteur. <laughs> Steek het, Emile. Ga je gang. Uh, uh, is er verder nog iets? Uh, neemt u niet klaar, monsieur. Ik probeerde het u al eerder te zeggen. Er zijn twee heren om u te spreken. Ze ja. staan daar gins in de hal. Ze blijven aandringen op een kort onderhoud met u. Nou, uh, wil je me dan even excuseren, ma petite? Uh, ik de ben de zo terug. Hm? Uh, wat kan ik voor u doen, heren? Uh, Meneer Lieven, we zijn blij dat u gevonden hebben. We hadden u al gezocht bij mademoiselle Chambert thuis... We zijn van de politie. Het spijt me, maar oh. we hebben opdracht u te arresteren. U hebt opdracht mij te arresteren, maar wat heb ik dan gedaan? Dat hoort u wel ter bestemde plaatsen, Monsieur, u bent Frans. U weet welke zonde, het is een goede maaltijd te verstoren. Mag ik u verzoeken met mijn arrestatie te wachten tot ik klaar ben met eten? Tja, monsieur. Dan zouden we even onze chef moeten opbellen. Zou u dat werkelijk willen doen? Natuurlijk, monsieur. François, blijf jij hier bij monsieur, dan bel ik de chef. Inorde, monsieur. De chef heeft echter een verzoek aan u. En dat is? Hij zou graag hierheen willen komen om met u bij te eten. Hij zegt dat alles veel gemakkelijker te bespreken valt onder een goed maal. Ik vind het uitstekend. Maar wie is uw chef eigenlijk? Overste Simeon. Goed, goed. Nou, we zien zijn komst gaarne tegemoet. Dan ga ik nu terug naar mijn gezelschap. Uh, Emile, ik verwacht nog een gast. Zou je nog voor een derde willen dekken? Natuurlijk, monsieur Alles toch? Wie komt er dan, chérie? Een uh, zekere overste Simeon. Oh. Ken je hem zelfs? Oh. Nee. Je nee. kijkt zo geheimzinnig. Ik? Oh, hoe kom je ermee, chérie? Nee, dat moet verbeelding van je zijn. Mijn waarde, monsieur Lieven, ik kan niet ja. anders zeggen dat het u een voortreffelijk gastheer bent met bijzondere smaak, waaruit ik u de nare geneugten betreft. Zeer vriendelijk, overigens, zeer vriendelijk. U met een aangenaam causeur. De wijze waarop u tijdens het vorige verteld hebt van uw geliefde Parijs, dat was zeer boeiend. Dank. U. Maar ik kan me toch nauwelijks indenken dat dat de reden is van uw aanwezigheid. Ja, misschien heb je wel gelijk en ben ik u een verklaring schuldig. Wel? Ach, monsieur Lieven, ik wil u nogmaals mijn verontschuldiging aanbieden dat hij u midden in de nacht nog maar onder het eten komen lastigvallen. Mm. Heerlijk knapperig zijn die. Aardappelchips, in ook niet? Mm -hmm. Ik heb echt de opdracht van hoge hand ontvangen. Wij zoeken u al de hele dag en het is niet onze schuld dat we u nu pas gevonden hebt. Zo, zo, zo. Ja, die aardappelchips zijn heerlijk, overigens. Hm? Kunstje kennen ze hier, hè? Die dubbele frituur, die doet het, hè? Ach ja, de Franse keuken. U bent echter niet te van de Franse keuken in Parijs, monsieur Lieve. Ook wij hebben onze mensen in Keulen en in Londen. Wij weten wat u beleefd hebt bij die geachte majoor Loos. Ze eigenlijk nog altijd last van zijn gal. Monsieur Lieve, u kunt verzekerd zijn van mijn sympathie. U houdt van Frankrijk, u houdt van de Franse keuken. En als ik mademoiselle aanzie, moet ik uw smaak van Maar. Ik heb mijn bevelen. Ik moet u in opdracht van hogerhand uitwijzen, monsieur Lieve. Een man als u is voor mijn arme bedreigde Vaartland veel te gevaarlijk. We zullen u nog hele nacht naar de grensboek begeleiden. En u mocht Frankrijk nooit meer betreden. Tenzij, tenzij u bereid bent voor ons te werken, monsieur lieve. En wie zijn ons? En dus jij de bureau. U biedt mijn functie bij de Franse geheime dienst aan in tegenwoordigheid van mademoiselle Champagne. Maar waarom niet, Jerry? Ik ben immers ook lid van de vereniging. Jij bent... Oh, heel onbelangrijk <coughs> lid, maar hoor. Maar bent... lid ben ik. Op die manier heb ik tenminste een kleine bijvoordienste, en die kan een beginnend actrice uitstekend gebruiken. Ah, oh, ben je nu boos op? Maar Jean-Chambert is de meest charmante patriot die ik ken. Ongetwijfeld. Wat zei Jean-Louis Barrault ook weer vanavond in de rol van Richard III? En daarom, wil ik niet als een verliefde deze schone dag bekorten kan, ben ik bereid een booswicht te worden. Monsieur Lieve, wilt u voor ons weg? Uh, pardon? Sherry, wees nu lief en doe met ons mee. Ja, daar staat mij geen andere weg open, denkt me. Het schijnt dat ik mij van deze wereld een de verkeerde voorstelling heb gemaakt. Tja, ja, een draaiklok van waanzin, dat is het. Oh, Sherry. Goed, ik ben bereikt. Oh. Bravo. De situatie is tenslotte hopeloos, maar niet ernstig. Aangenaam verzadigd zit ik op de puinhopen van mijn burgerlijke existentie... Voilà, een historisch ogenblik. Eh, uh, Emile, monsieur, er dient iets gevierd te worden. Een fles champagne, als je zo vriendelijk wilt zijn. Ah, uh, is hij niet lief, uur? Alle respect voor uw houding, monsieur. Mm -hmm. Ik ben ten zeerste ingenomen met uw bedrijf. Monsieur. Er blijft mij niks anders over. Dat is niet van belang. Uiteraard kunt u alleen maar zo lang op mij rekenen als mijn proces loopt. Zodra ik dat gewonnen heb, ga ik weer in Londen wonen. Ik hoop dat we elkaar goed begrijpen wat dat betreft. Wij begrijpen elkaar volkomen wat dat betreft, monsieur. Overigens heb ik er nog totaal geen idee van op welk gebied ik u van nut zou kunnen zijn. U bent bankier, monsieur. Nou, eh? Maar het moest zelf mij verteld dat u buitengewoon bekwaam bent. Dat het is toch wel bijzonder indiscreet, Ferdin. Maar je moet zelf wat gedaan in het belang van de nationale zaak. Zij is het betoverend, dat ah. Ik ben ervan overtuigd dat u de juiste man bent... om dat uitstekend te kunnen beoordelen, overste. Ik geef u mijn eerder als officier. Maar Charlie, dat is toch lang voor jouw tijd geweest? Lang voor mijn tijd? Uh, ah, zo. Zo juist, ja. Enfin. Uh, overste, te oordelen naar uw woorden... mag ik mij dus beschouwen als financiële adviseur... van de Franse geheime dienst. Inderdaad, monsieur Lieve. U zult belast worden met speciale opdrachten. Hmm. Nadat ik dan eerder champagne komt, nog gauw een paar oprecht gemeende woorden rondstrooien. Ondanks mijn betrekkelijke jeugdige leeftijd bezit ik namelijk al bepaalde principes. Indien u deze onverenigbaar mocht achten met mijn nieuwe werkzaamheden, moest u me toch maar liever uitwijzen. Voilà, en hoe luiden die principes voor u, monsieur? Om te beginnen weiger ik een uniform te dragen, overste. En u zult het wellicht onbegrijpelijk vinden, maar op mensen schieten doe ik onder geen voorwaarden. Ik jaag niemand te schrik op het lijf, ik arresteer niemand en ik kwel niemand. Ja, maar, monsieur, voor dat kleine werk bent u toch veel te goed? Ik ben ook niet van plan iemand schade te berokkenen of te beroven... ...tenzij dan binnen de geoorloofde de grenzen van mijn beroep. Maar zelfs dan alleen nadat ik mij ervan overtuigd heb dat de betrokkenen het verdient. Monsieur, maakt u zich geen zorgen. U zult uw principes niet ontrouw hoeven te worden. Wij doen slechts een beroep op uw hekselen. Oh, daar komt Emil met de champagne. Ah, bravo. <laughs> Wens u dat ik een schenk, monsieur ja, Graag, graag, Emil. <laughs> Je weet het, Emile, ik ben een slordige jongen. Hè? Ik, ik mors altijd. <laughs> <laughs> ah, wat is het? Merci. Monsieur, vous êtes servi. Merci, merci, Emile. Uh, mm. Mimi, monsieur Lieve. la patrie. La patrie. Ach, nou, uh, ik verloop toch nog maar even op Thomas Lieve drinken. Hè? Even hard nodig, de jongen. ...voor zover ik het bekijken kan. Oh. Ja, wat ik zeggen wilde... Eh, ...ik moet, hoe zeer ik ook bereid ben... ...met uw principes rekening te houden... terwijl wel op aandringen dat u onze opleidingscursus... ...voor geheime agenten volgt. Dat eist onze voorschriften nu eenmaal... ...en er is geen ontkomen aan. Dat uh, is trouwens in je eigen belang ook, Gerrie. Mm -hmm. Mademoiselle Frambert, u spreekt daar een waarwoord... Monsieur Jolie, er zijn tal van geraffineerde trucs... waarvan u als leek eenvoudig geen weet hebt... terwijl uw leven er op een gegeven moment vanaf ze kunnen hangen. Ik zal het ook mijn best doen... u zo spoedig mogelijk in een van onze speciale opleidingskampen geplaatst te krijgen. Wat mij betreft, liever vandaag dan morgen. Ach nee, Jules, alsjeblieft niet eerder dan morgen. Voor vannacht heeft u heus genoeg geleerd. Hm. En hm. bovendien... vroeger hm. dan morgen... kan ik een beslissing, Jules. Mon Wat mijn lieve kleine egoïste... Op de 30e mei 1939 werd ik desmorgens al vroeg bij mijn mimi afgehaald door twee heren. Ze droegen goedkope confectiepakken en hadden knieën in hun broek. Het waren kennelijk onderbetaalde onderagenten. Ze stopten me in de laadpak van een vrachtauto. Toen ik naar buiten probeerde te kijken kwam ik tot de ontdekking dat de zijden stevig vastgescheurd waren. Zes uur later, toen al mijn botten pijn deden hield de vrachtdoto eindelijk stil en lieten de heren mij uitstappen. Ik keek om me heen en zag dat ik me in een uitzonderlijk trieste streek bevond. Een heuvelig landschap vol steenklompen was omgeven door hoge prikkeldraadhekken. Op de achtergrond een verweerd grauw gebouw waarvoor een schildwacht stond. De beide slecht geklede heren gingen op de schildwacht toe en terwijl ze hem een hele partij papieren toonden, kwam er een oude boer langs met een wagentje vol hout. Ah, goedemiddag, Albertje. Moet je nog ver? Veel te ver, naar mijn zin. Naar Saint-Nicolas is het nog dik drie kilometer. Waar ligt Saint-Nicolas dan? Nou, daar vind ze natuurlijk. Even voor Nancy. Ah. U moet ons maar verontschuldigen, monsieur, dat we u opgesloten hebben in een vrachtwagen. Het is gebeurd op bevel van hoge hand. Anders zou u misschien de streek hebben herkend waar we doorheen reden... en u mag onder geen voorwaarde weten waar u bent. Begrijpt u wel? Aha, ik begrijp het. Als u ons dan nu maar volgen wil, dan brengen wij u bij de cursusleider. Stilte, mijnheer. heren! Stilte! Mijn naam is Jupiter en ik ben uw cursusleider. Deze klas bestaat uit 28 man. Onder andere twee Oostenrijkers, vijf Duitsers, een Pool en een Japanner. De rest bestaat uit landgenoten. Voor de duur van de cursus kiest u allemaal een valse naam. U krijgt een half uur de tijd om een daarbij passende valse levensloop te verzinnen. Deze verzonnen identiteit moet u van nu af aan onder alle omstandigheden volhouden. Ik en mijn collega's zullen alles in het werk stellen om u te bewijzen dat u niet degene bent voor wie u zich uitgeeft. Zoek dus een persoonlijkheid die u ook tegen onze aanvallen verdedigen kunt. Nou, we zullen maar eens beginnen om de namen te noteren. U daar, hoe heet u? Meer. Voornaam. Adolf! Veel fantasie ligt u ook in de dag. Verbeeldingskracht investeren in uitzichtloze ondernemingen... ligt niet in mijn lijn, monsieur Jupiter. Alleen Jupiter! De heren hebben hier al lang over de kling gejaagd. Dat meen ik al op te merken. Tijdens de Franse revolutie bedoel ik natuurlijk. Oh, pardon, dat had ik niet begrepen. Ja, dan ben ik echt. Zo begon onze opleiding. Het eten was slecht. De camera vrijselijk. Het goed klam. De leerlingen hadden hun kleren moeten inleveren en er een werkpak van grijze dril voor in de plaats gekregen met op de borst de valse naam gestikt. En direct al de eerste nacht... Lieve! Wakker worden! Lieve! Vervloek daar aan toe! Melk je nog eindelijk! Lieve! Ja, hier. O, pardon. Daar! Ik dacht dat u Adolf er heette, meneer liefhe. Als u een dergelijke vergissing in de praktijk maakt, bent u er geweest. Goeienacht. Slaap maar lekker verder. Ik sliep niet lekker verder. Maar dacht na over een middel dat me in staat zou stellen verdere oorvijgen te ontlopen. En ik vond er een ook. Lieve, bakker worden. Lieve, lieve. <truimert> lieve worden toch bakker? kerel. Lieve. Lieve, bakker worden. Er is telefoon voor je, lieve. Lieve. <truimert> is, wat, ik ken geen lieve. Wat wilt u van me? Ik heet Adolf Meijer. Uitstekend, uitstekend! Een <totstuken> fantastische zelfbeheersing hebt <totstuken> u! Mijn complimenten! Nee, u. Zelf maar lekker ver. Morgen een vermoeiende dag. Vergiften, springstoffen en pistoolschieten. Fantastische zelfbeheersing. Het mocht wat. Ik heb alleen zoveel watten in mijn oren. dat ik langzaam wakker word en rustig tot mezelf kan komen. Jouw beurt mij er! moet dat nou? Ik hou niet van die dingen, zeg. Ze gaan altijd af op de meest onverwachte momenten. Kom, kom. Je zou wel eens meer geschoten hebben. Bokken, ja. En ik heb het gevoel dat ik op het punt sta er nou weer een te schieten. Een hele grote, de grootste van mijn leven. Rust, we kunnen niet de hele dag staan kletsen. Pak dat pistool. Ja. Nee, niet zo. Oh. Zo, hm? richt de korrel in een rechter te te schijf. Ja. Langzaam je vinger, krom op de trekker. Ja. En nou rustig afdrukken. Ja. Doorgaan, doorgaan. Je hebt Op. nog zes patronen. Op. Zo, en nou maar eens afwachten wat ze bij de schrijf aanwijzen. Wat? Eén, twee, drie, vier. Wat zullen we nou hebben? Meijer, weet je wel dat er van de zeven schoten zes in de roos zitten? Onzin. Helemaal geen onzin. Nou oh ja... Dat is het puur toevallig. Ik had voor vandaag nog nooit zo'n ding in mijn handen gehad. Ik kan helemaal niet schieten. nou, als dat waar is, ben je natuurtalent, Meijer. Vooruit, we zullen het nog eens proberen. Ja, maar. Alsjeblieft, een vol magazijn. Hoe je laden moet weten. Nee, kerel. Die veiligheidsbal moet eraf. Ja, zo. Hij Ga hangt maar weer. Zeven. Pistool zeker. Ja, of je het leeg geschoten dan kan me niet schelen. Een mens kan zich makkelijk vertellen. Ik niet wat het nou wordt. Ga eens kijken. Eén, twee, drie, vier... MAN! Meijer! Mm -hmm. Dit keer heb je zes! Zes rozen! En de zeven en negen! Ja. Wou je hem heus wijs maken dat je nooit eerder geschoten hebt? Dat je zelfs nooit eerder een pistoliehand hebt gehad? De mens is zichzelf een raadsel. Ja, voor mij is de hoofdzaak... ...dat je schieten kan, en goed ook. Ik ga eens even op de andere banen kijken. Wat is er met mij aan de hand, zeg? Een man die zo uit zijn baan geslingerd is als ik... ...die zou toch eigenlijk wanhopig moeten zijn... ...en de drang raken, in opstand komen... ...in opstand tegen God en de mens... ...en zelfmoord plegen. Maar ben ik wanhopig? Wil ik aan de drang? Kom ik in opstand? Denk ik aan zelfmoord? Bij lange na niet. Mijzelf kan ik de verschrikkelijke waarheid wel bekennen... Dit avontuur begint me te amuseren. Ik ben nog jong, familie heb ik niet. Wie krijgt ooit de kans zoiets krankzinnigs te beleven? Agent van de Franse geheime dienst. Dat wil zeggen dat ik tegen mijn land werk. Tegen Duitsland. Wacht eventjes. Tegen Duitsland of tegen de nazi's? Kijk eens aan, dat is een heel verschil. Maar dat ik ook schieten kan, onbegrijpelijk. Overigens weet ik al waarom dit alles mij meer amuseert dan verplettert. Omdat ik zo'n overmatig serieus beroep heb uitgeoefend. Toen moest ik me voortdurend anders voordoen dan ik ben. Blijkbaar komt dit alles veel beter overeen met mijn ware aard. Pfoei, wat een krak, hou ik erop na. Ja, ja, je zo... Jupiter! Zei ja. iets, mij? Ja, ik zou graag iets willen vragen. Oh, wacht even. Over het uh, schrijven met onzichtbare inkt. Daar hebben we gisteren lessen gehad van uw collega Saturnus. Weet ik ja. Wat wil je erover vragen? Ja, Saturnus heeft ons dan geleerd dat dat schrijven van geheime berichten in onzichtbare inkt eigenlijk een dood eenvoudige kwestie is. Is het ook? Is het inderdaad? hè? Je hebt daar haast niks voor nodig. Niet meer dan een pen, wat uiensap en een rauw ei. Wel opkomen, juist! Geen gedoe met moeilijk of in het geheel niet verkrijgbare chemicaliën... ...dergelijke uitsluitend gebruik maken van de meest eenvoudige hulpmiddelen... ...waarvoor je altijd en overal beschikken kunt. Ja. Dat is de kunst. Ja. En dat proberen wij jullie hier dan ook bij te brengen. Juist, ja. ja. Kijk, en nou wou ik alleen maar weten... Hè. ...stel je nou voor dat ik door de Gestapo in de een of andere gevangenis geslingerd ben... ...en ik wil een met onzichtbare inkt geschreven briefje naar buiten smokkelen om een opdrachtgever op de hoogte te brengen van de dingen... die ik onmiddellijk voor mijn arrestatie ontdekt heb. Ja? Tot wie kan je je nou in zo'n Gestapo-gevangenis het beste wenden... om uien, pennen en eieren? Nee, ja. Je verbaast me! Dit soort flauwe grapjes had ik van jou niet verwacht. Van het begin af heb ik jou als een van mijn beste leerlingen van de cursus beschouwd. Tijdens het feest waarop ik jullie weerstandsvermogen we tegen alcohol heb getest... ...was jij de enige die niet min of meer beschonken raakte. Wat een wonder. Ik had van tevoren een halve liter slagroom naar binnen gewerkt. Toen tijdens de proberingskamp op de andere op de vierde dag al vocht om een halve bosmuis... ...legde jij een zo stoïcijnse rust en zelfbeheersing aan de dag... ...dat ik je aan de andere ten voorbeeld heb gesteld en slecht kon uitroepen... Voilà, een aan! Kunst... Ik had je tijdig door en een flinke portie noodkantsoenen in mijn zakken gepropt. Toen ik jullie voor een diepe afgrond bracht, waarvan de bodem door een gaze weefsel uit het oog onttrokken was en het bevel gaat tot springen, deind ze de anderen zonder uitzondering terug, maar jij sprong. Daar was geen moed toe nodig, alleen een beetje verstand. Aan dode agent hebben jullie niks. Daarom moest er onder dat vangnet verborgen zijn. En nou kom je met een dergelijk flauw... Nee, erger nog met een dergelijk cynisch schrapje voor de dag, meijer. Je valt me bitter, bitter tegen. Ik zal het heus nooit meer doen. De cursus eindigde met het grote verhoor. De middernacht werden we ruw uit de slaap gerukt... en voor een tribunaal van de Duitse afweer gesleept... dat onder voorzitterschap van Jupiter stond... en samengesteld was uit leraren van de cursus voor deze speciale gelegenheid in Duitse uniformen gestoken. De leerlingen moesten in het felle licht van schijnwerpers kijken, kregen de hele nacht geen hap te eten en geen slok te drinken, werden met ongeladen pistolen bedreigd en vervolgens naar de binnenplaats geleid om gefuseerd te worden. Zonder militaire eerbewijzen, maar wel met losse patronen. Ook voor dit onderdeel van de opleiding slaagde ik koemlaude. Meijer, beste kerel, jij bent koemlaude geslaagd. Het is mijn eer en een genoegen die hier bij je diploma te overhandigen. Als mede, een valse Franse pas op de naam van Jean Leblanc. Van dit ogenblik af weet je dus geen lieve en geen mij meer, Merci. maar Leblanc. Jean Leblanc, ik ben trots op je. Vertel eens, uh, Jupiter, zijn jullie nou niet bang dat ik in handen van de Duitsers zal vallen... en ze alles verraden wat ik hier geleerd heb? <laughs> Ach, beste kerel, wat valt er nou te verraden? De opleidingsmethode is bij alle geheime diensten weer dezelfde. Ze zijn allemaal op dezelfde hoogte. Ze dienen zich allemaal van de laatste medische, psychologische en technische snufjes. Nee, te verraden valt er werkelijk niets. Heb ik daarvoor al die ellende doorstaan? eigenlijk ook weer niet, wekt het woord ellende associaties op bij onze vriend aan de lendenstukjes die hij met Mimi Chambert en overste Simeon gegeten had op de avond die aan zijn opleiding tot geheim agent vooraf ging ze waren dan ook uitstekend en daarom wilde heer Lieven het recept nog even aan u doorgeven u braadt de lende stukjes in gloeiend heet vet kort aan beide zijden intussen stooft u een ui in boter en brengt hem vervolgens aan de kook in een kwart liter wijn. Daar voegt u aan toe drie eierdooiers, een eetlepel boter, het sap van een halve citroen, zout en peper, en roert alles goed door elkaar. Is dat gebeurd, dan voegt u meer wijn toe, en klopt de massa au bain-marie tot hij dik wordt. Merci, merci, monsieur Nivel. Et bon appétit. U heeft kunnen luisteren naar het eerste deel van Het kan niet altijd caviar zijn. Een twaalfdelige hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rolverdeling was als volgt. Thomas Lieven, Luc Lutz. Emile, Willy Ruys. Mimi Chambert, Barbara Hofman. Malok, Maarten Kaptein. Lucie Brenner, Paula Major, Hafner, Kon Meijer. Baron von Wiedel, Allard van der Schier. Major Loos Peter Arians. Een immigratieofficier Piet Ekel. Morris Robert Fruithof. Lovejoy Wim de Meijer. Politieman Maarten Kaptein. Overste Simeon Jan Borkus. Een oude boer Piet Ekel. Begeleider Robert Fruithof. En Jupiter Allard van der Schier. Technische realisatie Herman van der Lely en Leon Dubois. Regie. Hero Muller.